Dat nou niet. Maar als je hart het niet bedoelt, is dat niet zo best natuurlijk. Maar zijn hart doet het nog wel. Ja, dat wel. Maar hoe? Vraagt u maar aan mij huis. Nou is het wel weer genoeg, meneer Vlofstra. <laughs> Jij bent geslaagd, hè? Dank je, maar het was wel weer op het randje. Dat doet het niet toe. Als de druk maar weg is. Van. Dag, Jan. Van. Dag, mijn Moederman. Dag, meneer Van. Koning. Tot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 Kennen jullie? Ja. Als hij bij Hendrix op is, zei wij dan. <lacht> Hoe was het? Ik heb mijn bek af. Maar je hoeft toch ook niet meteen de eerste dag al zo idioot hard te werken? Ik heb helemaal niet hard gewerkt. Ik heb geen bal gedaan. Vreed me niet op. Ik heb hier nog niks gedaan. Ik heb niet hard gewerkt.